Uh, dankjewel. Dank je <laughs> Dank, dankjewel voor, uh, voor je komst, uh, Suus. Ja. Nee, jullie bedankt. Ja. Graag terug. ja. En uh, als er weer wat nieuw materiaal is. Ja, lekker, dankjewel. Uh, als er uh, weer nieuw materiaal is, dan horen we graag van je. Ik uh, Facebook je. Uh, ja. ja, we. Pff. En ik heb ook een. heeft ook een Facebook. Dus uh, word vriend. Like me, like me.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 En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij de materieeltak van defensie wordt gehandeld in drugs en defensiemateriaal als laptops, auto-onderdelen en verf.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 Het samenwerkingsverband van Joodse organisaties maakt zich zorgen over het stijgend aantal antisemitische incidenten. Veel Joden voelen zich onveilig in Nederland. In de brief aan de Kamer stelt het Overleg ook voor om meldingen van antisemitisme beter te registreren bij de politie. Verder moeten supporters bij antisemitische spreekkoren in voetbalstadions een stadionverbod krijgen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van antisemitisme. Internetwinkel Bol.com heeft vorig jaar een recordomzet gehaald van 318 miljoen euro. Dat is bijna 15% meer dan in 2009. Er werden meer elektronica, speelgoed en boeken verkocht. Vooral de verkoop van digitale boeken en tweedehands boeken steeg sterk. De best verkochte boeken waren Gezond Slank met dokter Frank. Haar naam was Sarah en Mannen die vrouwen haten. Het weer...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 Rod Stewart komt nog eventjes voorbij deze zondag in Kenmerland. Uh, het is uh, vier uur geweest in het uh, laatste uur. Maar Tonight Dam Yours, uh, Don't Hurt Me, 1981, een uh, hele aardige hit uh, geweest uh, voor Rod the Mad. Zoals hij heet, uh, vol, uh, ja zijn bijnaam eigenlijk zo heet. En uh, de man heeft uh, natuurlijk in uh, een bescheiden aantal bandjes uh, ook nog gespeeld. Voordat hij zelf uh, het solo pad nam. Ik geloof iets van...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 aan het terug doen is. Nak Ajax 0-2. En nou kan Twente uh, wel wat, uh, wat terug doen. Het is inmiddels in uh, de grolsvesten gelijk geworden. Het staat 1 tegen 1. En dat uh, ziet er weer voor de, de Tukkers er weer wat uh, vrolijker uit. Om het maar eens zo te zeggen. Het gaat goed met deze band. Want ze zullen zeer binnenkort uh, hun CD gaan presenteren in het uh, patronaat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 Sue uh, The Knight heeft haar domicilie in IJmuiden. En daar schijnt uh, veel meer uh, te zitten dan uh, alleen maar Sus de Groot. Dus uh, zou kijken als je wat meer wil weten op de Myspace-account. Ik kan je nu al verklappen dat wat uh, hier vanmiddag gespeeld is. Het zijn vijf nummers. Die gaan wij absoluut uh, bewerken. En dan uh, kunnen we ze hier ook uh, gaan draaien. Die zijn hier opgenomen in onze eigen CFM-studio. En dat zijn hele.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 Dat is duidelijk en dat is ook zeer gevoelig. Um, terug naar de muziek. Zwolle komen ze, De Canadian Sunset. And Beloved. Loved. It's time to go, my son. It's time to leave. I'll make it through somehow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 That's just the story of you and me So tell me a little bit about you flock together. I guess that's just the story of you